Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. ingaat wordt coulant omgesprongen. Kleine organisaties als sportclubs of scholen hoeven volgens minister Dekker niet bang te zijn dat ze snel boetes krijgen als ze de zaken nog niet helemaal op orde hebben. De nieuwe Europese privacywet houdt in dat overal in Europa bedrijven, verenigingen en instanties zorgvuldiger moeten omgaan met privégegevens. Meer dan de helft van de basisscholen gebruikt een antipestprogramma waarvan niet vaststaat dat het werkt. Het AD schrijft over een wetenschappelijk onderzoek door vijf universiteiten en het Trimbos Instituut naar de effectiviteit van zeven antipestprogramma's. De zogenoemde kanjertraining bijvoorbeeld heeft geen aantoonbaar effect op pesten in het algemeen en er is vaak na een jaar geen duidelijke verbetering te zien... Bij vier van de zeven methoden lukt het om binnen een jaar... het pesten te verminderen, maar bij de andere niet. Minister Slob gaat met de onderwijswereld in gesprek... om te kijken naar de nieuwe kennis over de antipestprogramma's. De economische waarde van de Nederlandse wietteelt... is een stuk groter dan gedacht. Dat meldt het CBS dat cijfers uit 2015 opnieuw heeft bekeken. Zo blijkt de pakkans voor wietcriminelen toch een stuk lager te liggen... en wordt er meer cannabis geproduceerd... Die productie voegt elk jaar ruim 2 miljard euro meer toe aan de economie dan eerder aangenomen. In het westen van Frankrijk is een voormalige Britse militair opgepakt. De man van 51 had zich vijf maanden lang in de bossen verstopt. Hij was eerder tot 15 maanden cel veroordeeld voor zo'n 40 inbraken in de regio. Volgens Franse media bivoukeerde de man in een gecamoufleerde tent helemaal verstopt tussen de takken. Tijdens zijn verblijf in de bossen was hij doorgegaan met stelen. In de schuilplaats vonden agenten meer dan 200 gestolen spullen... zoals camera's, computers en sieraden. Het weer nog de dag begint nagenoeg... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Een zeer goedemorgen vanuit Zandvoort en vanuit Hotel Hoogland. Wij doen vandaag op zaterdag 19 mei het programma Goedemorgen Zandvoort. En een klassiek stukje door Jacques-Joseph Duinmaier die de techniek doet en ook de regie en onze tijd in de gaten houdt. Naast mij zit Gerry Rutte en welkom. Ja, goedemorgen Ben We hebben de zelfs. redactie weer gedaan ja, en ja, ja, ja, ja. Uh, de ja, eindregie ja. met Gert van samen. Ja. Uh, we zitten in Hotel Hoogland. Mocht je wat willen zien, mocht je komen luisteren, dus kom nog eens even langs. De koffie wordt gedaan door Gert van Kuik. En wat gaan wij allemaal doen in dit eerste nou, uur? Nou, we beginnen als eerste met onze duimwachter Gerard Scholten. Hij zit al bij ons. Uh, en dan sluiten we het eerste uur af met Monique Dijkstra-Smit. En zij heeft deelgenomen aan een Fries Songfestival. Uh, Minskendij, net Minskendij net binnen. Ik weet niet wat het betekent, maar dat gaat ze straks <laughs> alles ook. Gerard, weet jij dat? Ja, nou, ik heb wel een beetje vestverlies, maar dat is net even anders. He. Is, is nou, toch okay. anders. Nou, we ja. gaan het aan de vraag. Uh, misschien neemt ze wel een cd'tje mee. En als die, je is dit er, hoort... die is er, die is er. Oké, okay, dan ja. gaan we er zelfs naar luisteren. Ja. Dan gaan wij over het uur heen en dan uh, komt Hans Drommel. Er staat wel een nieuw raadstuk, maar hij is ja, ja. al jaren in de politiek. Weet en we gaan het maar... even ja. hebben met hem over de stand van zaken en wat zijn plannen zijn voor de komende vier jaar. Meneer Binnensen komt daarna, die is uh, formateur van het uh, college geweest. En de wethouders zijn bekend ja. en stonden ook in de krant. Als afsluiting doen wij, uh, gaan wij praten over de oudere zorg in Nederland. Hoe gaan we dat verbeteren? Ja. Uh, Leontien Trijber van de Zandstroom. Uh, vanaf Ja, die is met een de, ja, hele die, actie uh, is begonnen daarover. Oké, okay, die gaat, ja, dus ze over gaat over vertellen. Over vertellen. Ja. Prima. Gerard, goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen Gerard. Dit is shit druk, te kalken en te doen. <laughs> ja. Ik zie bij de excursies, maar daar wou we het eigenlijk een beetje op het laatste over hebben. Oh, Oké. Okay. Hoe is het in de duinen? Ja, oh, nou... Jeetje, dat is een goed begin, zeg. Ja, ja als je nu... is een boel te doen. Ik, ja, ik, nou, ik raad iedereen aan om deze Pinksterdagen niet naar uh, winkels of weet ik wat <lacht> te gaan. Oh jee, wat zeg ik nou weer? Dat moet ik helemaal niet zeggen. Van die... nee, je maar moet het moet keuze nu... zijn. Ja, ja, ja. ja, je moet nu de duin gaan. Echt waar. Wat het is zo zien? mooi. Ja. Nou, pak het brede rode pad maar. Hè. Of, of uh, ingang Zandvoortse Laan. Ja. Al die meidorens die staan nog schitterend ja, mooi, in bloei. Ja, ja prachtig. Ja. En de geur van de syringen, die komt je tegemoet. Als, als je al... Als je duim binnenkomt. Dat zijn de seringen van vroegere boerderijen die daar gestaan hebben. Er zitten ze altijd mooie sierstruiken omheen. Mag je een bosje meenemen? mag niet. Nou, dat is een goede. Toen dacht ik, laatst had ik een mevrouw in een rolstoel. Werd geduwd door een dochter Een kleinkind er ook nog bij. En dan zie je drie generaties lopen. En dan zag je een bosje seringen. Ja, dat mag vanzelf niet. Maar goed, ik denk. Ik denk ja. Ik zeg, doe het. Ja, een beetje wegstoppen. Want het, dan strijkt het duim achterover ja, je wacht gaat, er ook ja, ja, hard. Want je ja, gaat toch, wat niet, moet ik ermee anders? Weet je, neem ik het mee naar huis. Ja, ja, dat kan ook, ook, het niet. is al geknipt. Een vrolijke waarschuwing ja. erover is goed en klaar. Maar even kijken, dan zet ik even gauw een ander pet op. Maar dat mag niet. Ja, ja, ja, ja. Ja. En dan uh, een en, nou, en nou doe ik weer, Geer, dat. Uh, <laughs> dan ben ik weer de gast hier. Leuk. ja de seringen die bloeien. Er bloeit van alles. Ja, nou van alles. Op de grond niet veel, want is nog steeds een beetje weggevreten ja? door, door de damherten. De planten die opkomen zijn uh, die de herten niet lusten. Hè. Dat, dat is uh, bijvoorbeeld uh, hondstong. Dat is... De mooie uh, paarsrood bloemetje. Uh, we hebben de Sint-Jacobs-Kruiskruid. Uh, na, uh, de narcissen die dan ooit eens een keer in het verleden geplant zijn. Daar blijven ze vanaf. Zijn he, die dat... giftig dan? Ja dat, ze... ja, dat vinden ze niet lekker. Dat, dat slijmerige spul zit erin. Als je zo... Kijk, uh, wat doe je trouwens met die narcissen? Want dat is natuurlijk hartstikke wildgroei. Ja. En dan uh, zie je bijvoorbeeld langs de Zandvoortslaan. Dan zie je ja. het alleen maar groter en groter worden. Ik vind het prachtig. Ja, zeker ja. langs de Zandvoortslaan. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat je in duin daar anders over gaat denken. Ja. Nee, maar dat noemen ze dan de zogenaamde planten. En net, net als de... Uh, ja, uh, ja, wat hadden we nog meer? De viooltjes hadden we. Uh, maar die blijven gewoon staan. Ja. Die viooltjes in de duin blijven ze trouwens wel vanaf. Hè? Ja, aan, uh, dus, aan de oh, van was dat niet hoor. Nee, hè? Nee. Nee, nee, hier in de, Alles wat gekweekt is, nee, de viooltjes, die vioolten vioolten. pakken ze allemaal, ja. Raar is maar de wilde de, de honds, het, het, het maartse viooltje, het de dat daar blijven ze vanaf zeg maar maar die uh, narcissen ja, de helft is gewoon wild ook. De andere helft is een beetje natuurvervalsing. Eh, weet je, daar hebben ja, ja. mensen wel eens... Uh, misschien ergens narcissen gehad. En dat vinden ze dan mooi om in de duin... een plukje neer te zetten en elk jaar als ze langskomen... oh, kijk, een plukje narcissen bloeit ja. weer. Ja. is He, steeds groter ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus nee, daar doen we in principe leuk. niks aan, want je weet niet... wat precies wild is of wat er... Uh, of als uh, geplant is. Ja. Dus ja. Maar ja, die... Uh, uh, die bloei, die... Wat is het mei? Dan zijn we daar een beetje doorheen. Juni. Ja. Dan gaan we een kale, periode en dan komen de dieren weer meer naar buiten. Ja. Hoewel ik zie er al een heleboel langs de slaan lopen. Ja. Maar we leven natuurlijk niet alleen van herten. Er zijn ook andere dieren bezig nu. Van, uh, in, in de duinen bij ja. Ja, vossen, hebben, vossen toch? Oh, ja, we ja. hebben... Vogelen? Nou, weet je wat, wat nou mooi is? Ik heb net toevallig een, de, de, de tip van de boswachter weer geschreven voor de volgende struin. Hè, want dan moet je op tijd mee beginnen. Ja, maar, ja. En, uh, uh, en dat heet laag bij de grond en hoog in de lucht. Laag bij de grond. Dat, dat, heb ik dan, dat leer ik bijna gewoon van de kleine kinderen ook. Die zien ook veel meer dan ons. Hè. Die ja. zitten we zelf dichter bij de grond. En die lopen daar, dan loop je daar met een uh, uh, groepje koters uh, van een stuk. 15. En die zien een meertje zelfs lopen. Maar ook zo'n wijngaardslakken, bijvoorbeeld. Maar ook het ritselen van een zandhagedis. Of de rugstreeppad. Dus er is zoveel te zien laag bij de grond. Dus dat is al heel mooi. En hoog in de lucht. Als je dan bijvoorbeeld nu in het dorp heb je dat soms ook. Het gieren van die gierswaluw. Ja. Ik weet niet of jullie dat weten. Dat is die zwaluw met die cirkelvormige vleugels. Zwaluw sowieso ja, heel interessant uh, voor. Ja, ja, want je hebt die boerenzwaluw met die uh, puntige staart. De, de huiszwaluw en uh, de oeverswaluw. Nou, en dan ook die gierszwaluw is nu terug. En die vliegt boven die wateren in de waterleidingduinen. En die op zoek naar libelles en vliegjes. En die plukken ze uit de lucht en die vreten ze ook vliegend uh, op zich maar. En daarboven heb je dan soms het mejaouwer, dat vind ik dat zo mooi. Het mejaouwer van de buizerd. je moet je oppassen. Ja, ja. Die... Als je vliegt. Ja, heb je er wel eens? Uh... Ja. Wat ja? gebeurt er dan? Ja, ja. ja. Hij gaat maximaal naar beneden. Die doet zijn klauwen uit en die. Pakt ja. Hij gaat in één keer zo naar beneden. Ja. Ja. En dan gaat hij er bovenop ja. zitten en ja. dan uh, ja. volgt het, uh, het maal. Ja, okay. maar waar ook de mens af en toe. Hè. Dat is... o, Ja, ja. ja. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Ja, dat, nee, dat, nee, dat zie je ook <laughs> bijna nooit. Maar je hebt van die, uh, je had toch van die terroruil uh, had je ook wel eens een oh, keer ja, ja, en, uh, ja. en uh, Buisert zou dat kan dat ook doen die is soms erg territoriaal. Net, net als het visdiefje, bijvoorbeeld, die, uh, ik ben als boerenzoon, als je nou op het land liep en je liep de bieten te wieden of te dunnen en er lag zo'n nestje met schelpjes en er had het visdiefje zijn eitje op. Ja. Ja. Kom je daar te dicht in de buurt, dan torpedeerde je gewoon op je hoofd pikken, weet je wel. En dat heeft die buis uit, als je te dicht bij dat nest komt, maar je weet dat nooit is... waar dat nest zit. Ja. Nee. Maar dat zit hoog in de populieren. Maar je en weet het gauw genoeg ja. als je in de buurt komt. Ja, ja. maar daar moet je goed op letten, weet dat je wel. De straatmeeuwen in Zandvoort ook hoor, die, ja, nee, die vallen ook gewoon aan. Oh ja, ja, ja vooral als je, je... zit te eten. Nee, maar als, nee, oh, als, je, nee, oh, als je gewoon door het door dorp loopt ja. Ja, en er is een nest op een van die platte daken en er zit een jongen, dan heb je grote grote kans dat die meeuw even komt vertellen dat je niet welkom. Ja, ja het ik heb ook een, een zwaluw mijn lievelingszwaluw is de hoog in de lucht zwaluw hoog in de lucht zwaluw <laughs> voor het mooie weer ja, ja, ja. precies dat ja, is ja. zo hè. nou ja misschien hij komt weer geloof ik de aankomende dagen gaat hij weer hoger vliegen dat nou, hebben ze al gezien voor het weer nou ja wat je zegt er zijn zoveel verschillende soorten zwaluwen ja. en ja, wij zien ze gewoon door het dorp heen vliegen dus het is wel niet uh, de echte speciale zijn die in het, in het bos en in de duinen zitten. Nee, dus die zijn, maar, uh, nee dat zijn de huisvaluwen. Dat zeggen ze, als hij als hoog in de lucht zit, dat is dat mooie weer dan. Uh, maar die giersvaluwen, die, die, die, die, uh, ah, die gieren echt door de lucht. Wat, de ja, naam mooi, doet, hij doet zijn naam eer aan, dat is wel een heel mooi. Uh, dus ja, die twee dingen, dus als je loopt te wandelen, kijk ook goed op... Op de, grond, op de grond, maar ook is, uh, hoog in de lucht, weet je wel. Want uh, ja, je, meestal ben je gericht uh, zo op de op bomen, op de struiken. En dan, dan loopt Ik daar wat hetten. Uh, en en, uh, ja, ja. ja, ja. En, uh, dus er is zat te zien. Veel, dan mis je veel, toch ja. Wel. ja, dus goed kijken. En er is er echt heel veel te zien. Nou, de tip uh, van jouw vorige, uh, van dit artikel gaat over forseholen uh, en, uh, en konijnen. Ja. Daar is natuurlijk ook nog een en ander over te doen. Over de vossen ook. Ja, de, de, de, de gaten en zo en de jonkjes. Ja, ja, ja. Nou, um, ja, dat is... Dit je, is de worpen, zijn de worpen al geweest? Ja, ja. De, de eerste kleine jonge vosjes zijn alweer gesignaleerd. Wij weten zelf nooit waar die vossenbouwers zitten. Er wordt heel veel naar gevraagd, maar ja, ook al zouden we het weten, zeggen we het Kijk nog zeggen, niet nee. natuurlijk. Want uh, daar komen er tien Maar je weet het zelf niet... Nee, nou, ik zie het. Waar wij, waar wij het aan zien... is er zelf aan die kale uh, tussen de struiken. zie je dan dat blanke zand... en dan nou, is dat gegraven. En een ja. konijn doet het ook, maar ja. veel kleiner. Kijk, en een vos pakt eerst die knijtjes in zo'n knijnenhol. Ja. En dan gaat hij verder uitgraven. En dan gaat hij zijn eigen God. jongen erin... Ja, zo, zo, zo ja, vind ik dat zielig. Ja, dat vind ik zielig. dat is eten de natuur, Ja, eten en gegeten worden. Maar zijn er meer vossen in het, in het duin? Nee. nee, niet, dus niet, niet meer. Stand. Het, het, ja. Ja, het lijkt meer, omdat die, die, die, die bedelvossen, die tammervossen... daar bij het huis van het wester, mm -hmm. dat stukje... Ja, dat wordt alleen maar, nou niet erger, maar alleen die jonge vosjes, die nemen het gelijk weer over van moeders, hè, de, de, ja, van, de, van het moordjes. Ja. ja, maar die gaat, ja. ja, die fotografen doen het eigenlijk gewoon, wij zijn er ook uh, zeer teleurgesteld over, zelfs boos over. Want hoe moeten we dit nou aanpakken? Het is er zelf uh, uh, vreselijk dat die vosjes steeds maar gevoerd worden. Ja, dat moeten ze gewoon niet doen, joh. Je, je verpest. Uh... Zijn ze dan echt hun, uh, hun jachtinstinct helemaal kwijt omdat uh, men voert? Of half half? Nou, we hebben, we hebben wel eens in de koude winter, hè, dat, dat er weken geen publiek kwam. We hebben we een paar dode vossen gevonden uh, daar. ze zichzelf ja, niet meer ze kunnen, kunnen ja, ja, die, ja. Ze weten niet wat ze moeten nee, doen. Hè. Twee dingen doen. heb je dan, hè. want dan kunnen ze niet meer muizen, want de grond is bevroren. dus die muizen wat, die ze normaal uit de grond graven, die, uh, die, die pakken komen ze niet, niet meer. Ze niet mee. Nee, jonge konijntjes zijn er nog niet. Nee. En ze worden niet bijgevoerd. Dus ja, het is gewoon verschrikkelijk dom. En af en toe schrijven we wel eens een bekeuring, hè, een procesverbaal. Want ja, het moet gewoon over zijn. Die vossen die kun je gewoon even goed fotograferen. Weet je, ga ja. gewoon, uh, wees gewoon stoer. Weet ga je, gaan ga, ga, ga, ga, ga, struinen en dan gaan we rustig liggen. Camoufleren desnoods en maak een mooie foto. Maar niet. Gaan ze niet lokken met een stukje kip? Of, uh, het, is, het is natuurlijk ook niet echt een natuurfoto. Als je, als nee, je zo vorst nee. lokt met een stuk kip. en daarna ga je nee. een foto maken. Ja, precies. Een beetje nep. Ja, ja. ja. maar je komt ze toch tegen op internet. Je ziet het eigenlijk bijna gelijk. Want die vos die kijkt zo half omhoog: van oh, krijg ik nog wat? <lacht> ja, ik heb wat. Dus nou, we hopen dat dat minder wordt. en we gaan er weer actieve. Uh, Actief op handhaven. Ja, wat, ja, ja ze verpesten ja. het ook. Mm. Voor, de, voor die 99,5% die zich gewoon netjes aan de regels houden. Dat is die ja, en, die, en, dan, en, en dan is het ook gewoon een mooi diertje vanzelf. Ja. Zo'n ja. vos. Dat merk ik vaak aan mensen. Als die voor het eerst van hun leven ook een vos zien. Ja, dan is het prachtig. Je ziet ze ook op het strand, hè? wel eens de vos. Ja. hè? op het, ja, het strand lopen. Uh, Vroeger zag je hem in het dorp, maar dat is een beetje af. Ja, dat is minder. Maar ja. s'nachts ja. nog wel eens hoor. Dat, uh, ja. Misschien kon je nou s'nachts minder op straat. Ja, <laughs> maar niet meer. Ja. Oh, nou, niet meer. Ja. Nee, <laughs> nee, maar... Ja, na deze suggestieve opmerking... <laughs> nee, dan nee, dan nee, we maar... Maar... nee, maar... Ja. En dan komen we zo ik ik denk, laat ik ook eens wat terug zeggen. <laughs> of een vraag stellen. Dat mag. <laughs> ja... We zijn weer terug bij uh, het tweede gedeelte van het eerste uur. En we gaan verder praten met uh, Gerard Scholten. Uh, wat heb je allemaal opgeschreven? Ja, nou, het gaat over het verleden namelijk. Hè. De oh. Verhalenweek gaat er binnenkort ja, aankomen in de, de duin. De Duinverhalenweek en die is van ja. uh, 26, 28 tot 31 mei. Ja, ja. precies. En, nou, dat wordt een spektakel. Dat is een, en dat is vooral eigenlijk een beetje... Nou ja, het, zegt, het gaat over de geschiedenis. Het is ook een beetje voor de oudere mens. Ja, wanneer, wanneer val je onder de oudere mens? He, wat welke oh, die zat achter je. Ik ga Jan van Oh, dat is toch een hele jonge winkel? joh. Maar, uh, nee. Maar, nee, maar... Dus, dus uh, op maandag wordt die dan gestart. Er zijn allerlei mensen uitgenodigd. Op dinsdag gaat er zelfs een soort tremmetje door het duin heen. Oh, wat leuk. En die wordt dan voorgetrokken door een... Uh, door een trekker met een paar wagonnetjes. En er zijn allerlei mensen van de verzorgingshuizen en verpleeghuizen om het duin uitgenodigd. Het is ook een beetje voor onze buurtgenoten. En dan op uh, woensdag begint het eigenlijk... Dan zijn er allerlei soorten fietsexcursies op woensdag en uh, donderdag. Mm -hmm. En dat wil ik toch de mensen in, in Zandvoort zeker uh, niet uh, onthouden. Want Schrijf je in, want nee, dat kan allemaal op onze website. Op elk, bij elke ingang start een boswachter, met, uh, en die kan twintig mensen meenemen, door het, dwars door de hele duin heen. Wat leuk. En dan zoeken we allemaal historische punten op. Als je bij de oase, nou, dan starten we meestal. Dan heb je de Oranjekom natuurlijk. Waar alles mee begonnen is. in 1852. Met Jacob van Lennep. Maar we gaan ook uh, langs de Vinkenbaan. We gaan naar Schuilenrus. We gaan naar het Huis van het Westen, We gaan zelfs het verboden gebied in. Het uh, Paradijsveld. Uh, waar een boerderij heeft gestaan. En waar Adem en Eva hebben gewoond. Ja, daar is het al wel begonnen. Daar, daar is het al wel begonnen met ons. <laughs> Toen ging het toch goed. Maar, uh, nee. en, uh, dus ik, ik, ja, ik zou daar zeker voor uh, mensen willen vragen: om naar onze website te gaan. Uh, maar De fietsdiscussie op drie ingangen die is 9, uh, of die is nu op de 23e, toch? Deze week? I ja, maar uh, die fietsdiscussie van die verhalenweek, hè, ja. van de, de 28e tot 31ste, de 31e, die begint dan die, uh, die, die 30e, zeg maar. Hè. Uh, dat is die woensdag. Ja. En dan bij elke ingang, nou en daar staat de, de tijd is allemaal, staat op onze website. Ik denk website. dat het op de website staat. Ja, ja. ja. en uh, ja, we hebben allemaal een route krijgen we mee als boswachter. Natuurlijk mag je zelf ook, maar we gaan allemaal het verboden gebied in. Want dat vinden ja. mensen altijd leuk. Ja. Altijd spannend. Ja, ook spannend. En, uh, is daar nou uh, uh, ook diversiteit in, uh, in, in, in, uh, in flora en fauna als je een ge verboden gebied hebt? Wat eigenlijk een, als er niemand komt een rustgebied is. En daarnaast heb je het wandelgebied waar heel veel mensen komen. Ja, nou, zie, je heb... zie je daar verschil in? Uh, nou, weet je wat het is? Je, je hebt daar uh, <coughs> sowieso in het verboden gebied minder herten. Dat klinkt gek omdat de herten, die, die houden eigenlijk in principe van beboste gebieden. Mm. Nou, dat is de oude strandwallen, noemen we dat. Hè. Dat begint bij Vogelenzang, waar de zee mm. zich als eerste teruggetrokken heeft. Dat is Vogelenzang, heemsteden, Zilk. Ja. Dus hoe verder je in het duin komt, hoe dichter je bij de zeereep komt... hoe uh, minder bossen. En dat is eigenlijk, was eigenlijk oorspronkelijk een reeengebied. Maar ja, we hebben geen reeën meer. Hè. Nee. Die zijn weggeconcureerd door die herten. Dus, dus je ziet daar minder herten. Dus je ziet er iets meer ruigte de, een, de andere is minder weggevreten en verder het heeft toch altijd wat omdat daar nog meer water en natuur door elkaar heen lopen dus je hebt mooie heuveltjes en dan zie je dan weer zo'n zo beekje erheen stromen. En dan natuurlijk zie je dan die hetten zo in de vetten staan. Je hebt Beetje al stuifduinen. Uh, ja, dus ja, het is. Ja. En, en je ziet nooit een mens. Er mogen nee, geen mensen nee. komen. Ja, ja. Dus het, uh, mensen vinden het toch altijd heel leuk om in die 500, 600 hectare van die 3400 hectare wat hmm. infiltratiegebied is, he, waar onze water uh, gezuiverd en gewonnen wordt, om daar te mogen komen. Eens een keer met, met die boswachter of uh, met een andere excursie. Dus er uh, is dus, uh, <coughs> er is wel een verschil in. Ja, leuk. Er zou wel veel belangstelling voor denken. zijn, denk ik. Ja, ik, We hopen het. Het ja. viel tot nu toe een beetje niet tegen. tegen Waarop dat mensen het ook niet gewend zijn. Opeens komen we met vier excursies tegelijk, tegelijk op ja, één ja. dag. Ja. Dus er een is, enkele excursie wel... excursie is ja. een, enkele, een enkele excursie zit gewoon vol. Een enkele excursie zit gewoon vol. Ja. Ja. Als je er één ja, doet. Ja, precies. Dan, ja. Nu uh, heb je er vier, dus dat is ja. best wel... Ja. En, uh, ik geloof 15 fietsen kunnen er, uh, fietsers kunnen ermee. Met je, je dat... eigen fiets of hebben jullie weer uh, leenfietsen? We hebben leenfietsen, maar we adviseren iedereen bij die andere ingang allemaal met de eigen fiets te komen. Want daar hebben we geen... Uh, dus nee, ja. met een eigen fiets en e bike hebben een heleboel mensen al. Ja. En, uh, dat is wel nodig met die, met die, met die duinen, uh, <laughs> met die heuvels. Uh, dat zien we toch wel, hoor. Nee, 80% van de... De ouderen die komt al met een e-bike. Ja. De boswachter die trapt zich soms helemaal aan ramban. Nu wordt tijd voor een die... boswachter ja. e-bike. Om die ouderen bij te houden man. Ja, ja, ja dat gaat hard natuurlijk. En dan mag je niet laten merken dat je zit te heigen. Uh... Ja, je kan altijd roepen blijf achter de boswachter. Ja. ja, ja, ja. ja. ja. Dus nee, dat wordt Leuk. een mooie week. Ja. En, uh, met een spectaculaire opening. En uh, voor de oudere mensen in dat treintje. Ja. Door de beukelaan. En dan gaan we richting uh, Banaar, hè, Huis de vogelsang, ja. boerderij uh, van, uh, ja. van Hulsebos bij Panneland. Ja. En uh, naar het Huis van het Wester, die helemaal opgeknapt is. Dus het, is mooi, het wordt een mooie week. Uh, dus ik, ja, Nogmaals, ik adviseer de mensen uh, om, om naar die website te gaan en zich op te geven. Leuk. Nou ja, inderdaad, uh, boel te doen in de, in de Verhalenweek. Uh, waar, waar kan ik luisteren naar verhalen? Luisteren, ja. ja. Er zijn natuurlijk verhalenvertellers. Ja, die, die, die, en die komen uh, allemaal. Wat we hebben, bijvoorbeeld... Ik heb, ik heb hier een Jos Laarman uit, uit Zandvoort. Toevallig heb ik daar een interview mee gehouden. Die heeft nog met uh, Barrenhorn... Van de, van de, van van de, van de, de, de Shell. He, die, ja, ja, hè, ja, ja. die was vroeger met zijn uh, vrachtwagens. Ging gingen die geulen graven. Nou, de Jos Laarman heeft daar altijd aan meegewerkt. Uh, die heeft ook allemaal van die mooie. Dinky Toy kranen nog. En ik, ik zou er eigenlijk eentje meenemen. Ja, ja, ja, jammer. Ja, dus, dus, dus, dan had ik het moeten uitleggen. Hè, maar jullie hadden dat kunnen zien. hoe ik met en, uh, nou, dat, dus, en die heeft precies verteld hoe dat dan in zijn gang ging. Weet je ja, ja. hoe ze vroeger uh, aan het graven waren. Ja, ja. Met die theevotjes nog. Dat waren. Kijk, nu gaat. Misschien wel twintig uh, ton uh, op zijn vrachtwagen. Maar toen ging er een paar ton op. Ja. En die reden dan naar de Leidse Vaart onder andere. En dan werd dat zand weggekipt. Uh, en dat brachten ze weer naar de steenfabrieken. Ergens naar, richting Lisse. Ja. Dus het is prachtige verhalen. En hij, maar ook vele anderen. Komen naar het bezoekerscentrum die hele week. En daar hangen allemaal prachtige oude prenten. Die hebben allemaal doeken. Met mooie foto's van de rembaan van vroeger. Hè, waar, ja. waar Willem van Oranje met zijn cavalerie was gelegen in uh, 1844. <lacht> waar de eerste wedstrijd werd gehouden. En, ja, ja, uh, nou, ja, al, dat vind je allemaal terug. En je hoort die verhalen bij, uh, bij het bezoekerscentrum De Oranje Kom. Die hele week. En kun je ook gewoon met je, je eigen verhaal komen. Ja, ja. graag. Ja. Wat, wat, ik, ik noem maar even iemand... Heb jij een duinverhaal, hè? <lacht> Ja, dan ben ik gelijk nieuwsgierig. Nee. Nou, nou ik, ja. ik, ik sprak laatst een mevrouw van 96. En die, uh, die vertelde me een geheimpje. Dat ze, dat ze voor het eerst gezoend had in een oh, duimpannetje. Dat kon ze komt wel laat <laughs> weten. <veel. laughs> en ze hebben ook nog verteld waar. Dus oh. Oh. Dat oh, je was ook een heel mooi pannetje, dat geef ik gelijk <laughs> toe. Maar, <laughs> maar dat is wel leuk. Hè. Dat, ja, dat is leuk. Ja, ja, dat ja, mooi. Leuke dus, ja, In die tijd gingen we meer stelletjes wandelen in uh, ja. de waterlijnduinen. Ja. En, uh, nou, Het is ook leuk, het is een mooi gebied. Ja. Zeker als je gaat ja. jong en uh, onbezonnen. Ja. Ja. Ga lekker in je gang. En je mag struinen. Je mag en je zeker dat u, uh, het struinen wordt steeds meer gepromoot door jullie. Ja. Het uh, ja. Dus. Nou, is al heel lang geleden dat je een beetje op pad moest blijven. En ja. uh, dat is nu gelukkig helemaal vrij. Want ik zie nu ook mensen, als ik zo naar uh, Aardehout ben, zie ik uh, uh, mensen door dat bosje heen lopen. Ja, en zo. ja vooral afgelopen weken, Ben. Want toen was, die geweien zijn afgevallen weer. hè ben ik weer Van, te laat. Oh. Ja, jeetje. Oh, oh, oh. Nou, ik zag nou, maar trouwens in het dorp, wat de verloren straat daar. Maar liepen, dat, dat groepje herten, ja. dat, gro dat zijn de grootste mannen hè, die we hebben, zo'n beetje. Of ik weet niet, waar. Die, die kan net zo goed van de Kennawaduinen komen natuurlijk, want die hadden geweien op, ja, jongen. Oh. Als je, dat zijn mensen uit de straat die het gewoon gevonden hebben. Zo tegen is die ja, dat is, ja, tevallen, ja, is ja. een trofee. Nou, moet je weer wachten, dus, Ben. Ja, je ja. Ja, wachten. wachten. Ja. Maar de grap is dat niet altijd te laat verteld, denk ik. Ja. Ja. ja, dan is het al gebeurd. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik kan me voorstellen dat ik uh, het heel, heel mooi vind. Ja. Dan moet je echt een complete, hebben, vind ik niet. Niet één, uh, nee, één, nee. één stuk. Één, één stuk. Ja, ja. Maar kinderen vinden het toch wel. Ik heb altijd die excursies zeggen. Wij zoeken weer een boswachter, hmm. met die ja. kinderen. Ja. En dan verstop ik een paar van die kleinere gewijkjes. Die krijg ik dan weer. Van Jan Warmedam bijvoorbeeld ja. heb ik ze wel. Ja, die die, die zoek ze ook. Ja, ja, die, ja. En, uh, en dat nou, vinden ze natuurlijk wel en spannend. Ook, en zo, ja. Ja, die, ja, die, ja, die weten gewoon. Hoe, ja, die hebben de neus voor, zich. Zeg maar. ja, ja, ja, ja. Ja. ja, mooi. Hmm. Ja, dus een hoop te doen. En, uh, ja. Nou zeg. ja. Dus, ja. Uh, de website ja, www.waternet.nl uh, www en dan slash awd. En dat, dat, ja. dat moet je er echt bij doen. Hè? Amsterdamse, Amsterdamse Waterleiding Duinen. Ja, ja. Want daar is, zijn echt al die, uh, ja, al die excursies te vinden. Ja. En trouwens, daar, dat is ook zo mooi. Mensen komen nou uh, wel eens met uh, online gekochte dagkaartjes ook. Hè? Die kun je gewoon oh. bij ons online uh, nu ook kopen. Ja. Is het, Want, kan je nog wel gewoon bij, uh, bij de Pannenkoek uh, kaartje kaartjes ja, kopen? Daar, daar, daar ja, daar ook. Dat kan nog wel. Ja. ja. En en hè? Het is NN. NN, ja. ja. Omdat er nog wat, uh, uh, wat, wat te doen was over de jaarkaarten. Ja. Uh, de, de 65 plussen die uh, krijgt geen korting meer en dat soort dingen. Nou, t, tot nu toe, we zijn van, uh, inderdaad, we zijn naar 8 euro gegaan. En volgend jaar gaat het naar nou, alles. Alle kaarten, gewoon alle persoonlijke jaarkaarten is gewoon 10 euro straks. Het okay. maakt niet Want, uit hoe oud, hoe jong. Nee, of, nee. Uh, Want we dachten... Gezinskaarten. Uh, die zijn er dus niet meer, omdat we de leeftijd hebben opgeschroefd die, uh, vanaf oh, okay. tot en met 18 jaar is het gratis, hè? Oké. Okay. En dan hoef je eigenlijk. Nee, oh uh, ja, nee, daar heb je het. Dus, aan. dus, nou, en. en uh, en het mooie is, nou kunnen die jeugd, die zou ook alleen kunnen gaan struinen weer in het duin. Alleen, wij hebben zelf nooit, het is wel een beetje moeilijker. Want nou heb je kans dat er bepaalde groepjes jeugd die zitten uit te klooien. Die, baard, die zoekt uh, een mooi pannetje ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar laten we eerlijk zijn, we willen ze dus ook achter de computer en achter ja, die telefoontjes wow. wegtrekken. Laat ze mooi lekker struinen. En als ze eens een keer achterna gezeten worden door de boswachter, dan vergeten ze nooit meer. Nee. Nou ja, en, de, en de boswachter een is een half uur aan het uit. Heen. Een <laughs> conditieloze boswakker. Ja, ja. Nee nou ja, we, we lopen er wel even ja. wij, wij lopen en we fietsen er heel wat af. dat is. Ja, uh, denk ges, ik dat het is dus een leuk, een prachtig en een gezond beroep. Dat kan ik je vertellen. Dat geloof ik ook. Ja. Ja. Dat geloof ik ook ja. Ja. Zijn we door het nieuws heen, Gerard? Ja. Ja, want ik had hier nog wel wat namen staan hoor. Van, van uh, Kwallis van Uffort, uh, uh, die Jos Laarman, Barrenoren, mevrouw Honschoten. Die, uh, die, ja. die, die namen komen natuurlijk terug in die week. Ja, die komen allemaal terug. Uh, Kees Wijsman, uh, uh, uh, Banaar zelf. Ja, ja, ja. Uh, de, de jongvrouwen, ja. die gaan we uitnodigen. Ja, of ze allemaal komen oh, ja. weten we niet. Maar het, het wordt gewoon een historisch feestje. Ja, maar in ieder geval kan men uh, het programma van de Duinsverhalenweek uh, op jullie website uh, bekijken. Ja. Uh, slash AWD, niet vergeten. En, uh... en die begint 26 mei, hè, zei jij? Ja. ja, ja. Die, die, Tot en met die, de 31ste. Die, ja, precies. Nee, 28 mei. 28 mei. Oh, ja, het zijn, het zijn vier dagen. Okay. Het is die maandag is het uh, voor genodigden. En, uh, maar goed, als iemand langskomt lopen... natuurlijk, daar Tuurlijk, er is een kopje koffie dan. En, het is het officiële gegeven. Ja, en, en, en onze hoogste chef die opent uh, de boel. Uh, ja, ja. En, uh, ja, nou. Oh, Het Nou, een mooie week, een mooie week. Leuk, leuk, ja, leuk, De boekjes inzetten. zijn weer overal te verkrijgen Bij de ingangen en bij de ja. VVV Dus ga dat uh, ophalen En lees wanneer de excursies zijn En uh, zeker in de week ja. Gerard, ja. weer ontzettend bedankt voor de komst wel. Graag gedaan En voor uh, de leuke verhalen, dankjewel Oké okay. door Jacques speciaal uitgezocht voor Hans Rijmers. Want uh, Hans Rijmers, het oh, seizoen is afgelopen. Maar ja, toch nog een beetje jazz. Tuurlijk. Eigenlijk had ik wel een Fries liedje willen horen, maar dat schijnt straks te komen. Dat komt nog. Monique Dijkstra-Smits. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Uh, we hebben een stukje van jou gelezen dat je meegedaan hebt aan het Fries Songfestival. Ja. Uh, Dijkstra is Fries, Smits niet zo, geloof ik. Um, oh, is dat zo? Nou ja, ik... Ja, ik kom ook uit Friesland officieel. Maar uh, ja, ik weet niet waar die achternaam vandaan komt. Maar uh, ja, ik, ik heb ook uh, een roet in Groningen. Want oh. oh, is mijn, mijn oma is Groningen. Is Groningen. Ja, Groningen. Uh, maar oorspronkelijk uh, ben je Fries? Ja, klopt. En waar kom je vandaan? Ik uh, kom officieel, uh, ja nu op dit moment uit Zandvoort. Nee, de Friese roet. Maar de Friese uh, <laughs> roet. Uh, ik ben opgegroeid in een dorpje in het noorden van Friesland. En dat heet Metzlawier. Oh. En dat is een uh, dorpje heel dicht bij Dokkum. Oké, okay. dus Leuk. dat is misschien nog Hoog, een beetje Hoog in bekend. Ja, in het noorden. Hoe lang ben je daar gebleven? Uh, ja, daar ben ik opgegroeid. Dus ik denk wel tot mijn, uh, oh, tot mijn. Nou, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Tot de 20 ste 21 ste Toen ben ik op kamers gegaan volgens mij. Ja, toen ben ik naar Leeuwarden gegaan. De grote, grote stad? Ja, ja, precies. <laughs> ja. En uh, ja, daar ben ik, uh, ja, daar heb ik toen uh, een opleiding gedaan, uh, Pop en Media heette dat toen nog. En uh, nu is het uh, veranderd in D-Drive, ja, een, ja, ja. een artiest-muzikant. Maar en, uh, echt muziek, je, je, je ja. zong al ja. eigenlijk? Ja. ja, ja. Okay. ja. En daar wilde je in verder gaan? Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Heb je, dat, je uh, eigenlijk leuk. uitgebouwd? Uh, je bent gaan zingen? Ja, klopt. Uh, in bandjes? Ja, ik zong vanaf, ik denk uh, mijn uh, derde al. Maar daar heb ik verder nog niet, toen nog <laughs> niet veel mee gedaan. <laughs> maar uh, ja, ik, ik, ik ging toen vanaf mijn elfde gitaarlessen nemen in Dokkum. Ja. En daarna kreeg ik, uh, of ging ik bij een band zingen toen ik vijftien was. En dat waren allemaal best wel goede muzikanten. Wat voor muziek? En, wat was wat voor wat muziek? Uh, meer de rocks weer eigenlijk. Okay. Dus eigenlijk oh, ja, rock, rock Friese, rock. Rock. Beetje, Friese rock? Friese rock? Nee, nee, yeah. uh, gewoon een uh, coverband. Okay. Ja, ja. Uh, ja. Dus van uh, ja, Blondie, maar ook uh, Anouk. Mm. En uh, Ilse de Lange en Arita Franklin. Een ja, ja, ja. okay. beetje ja. meer soul weer. En ja, ja, ja. Dat bouwde ja, zich eigenlijk een beetje breed ja, ja, ja. uit. Ja, ja klopt. Ja. Wat is jouw. Uh, jouw stijl in die tijd geweest, want het is zo breed maar wat vond je het zelf het leukste? Um, eigenlijk heel veel, ik zag eigenlijk in heel veel stemmen een uitdaging dus eigenlijk als ik zeg maar bijvoorbeeld uh, Ilse de Lange wou zingen, wou ik ook precies een beetje zo zingen, ja. met een snik en ja. als ik bijvoorbeeld uh, um, ja, ik, ik probeerde ook uh, Gothic te zingen, dus weer in Temptation dat, dat was toen ook echt een, een opkomst zeg maar uh, toen, ik, uh, toen ik 18 uh, ja. was ja. droeg ik zelf ook zo'n lange jurken dat vond, ik, ja. dat vond ik zelf ook heel erg ja. leuk ja, klopt leuk. Ja. en uh, ja ja, dat vond ik ook heel erg leuk om te proberen en te ja. doen en meek, ja, te experimenteren eigenlijk. Ja, Goed, dat dingen. is een, een beetje uh, zoals je de muziek ingerold bent. Hè? En, uh, ja. uh, dat zit nog steeds in, uh, in Friesland. Ja. Wat is er na Leeuwarden gebeurd? Na Leeuwarden ben ik, uh, uh, ja, heb ik verschillende dingen gedaan. Uh, heb geprobeerd uh, logopedie te studeren. Dat is niet gelukt, helaas. Um, maar daarna ben ik wel uh, ja, doorgegaan uh, met muziek. Dus, uh, ja, muziek. Heb je daar een beroep van gemaakt? Uh, daar ben ik nu eigenlijk mee bezig. Ik heb... Uh, ook uh, verschillende baantjes gehaald gewoon uh, in de schoonmaak. Dat vind ik ja. eigenlijk ook heel erg leuk om mensen te, hè, daarbij te helpen in hun, uh, ja, in hun leefomgeving. Ja. Belangrijk. Ja, ik dat, toch? Ja, ja. En uh, ja, dus eigenlijk. je uh, nog steeds je leven. Ik probeer zo heel <laughs> langzaam oh, richting, ja. uh, richting Zandvoort te komen. Ja, precies. Nou, en dan, na, na, na die. Uh, die even week periode. hoor. Ja, toen kwam ik mijn man tegen. <laughs> en toen zijn we verhuisd naar uh, Zandvoort. Dus en hij is een Zandvoort. Nee, hij is ook een Fries. Oh. oh. Ja. ja. Waarom Zandvoort dan? Uh, ja, <laughs> voor zijn werk moest hij in Amsterdam zijn, dus oh, zijn okay. we hier dichtbij. Ja, zijn ja. we hier gaan, uh, gaan wonen. Mooi. Ja. Ja, ja, zeker. Hartstikke. Ja, het is wel een heel, heel mooi uh, dorp. Dus, uh, ja. En dan, dan, dan zit je in Zandvoort. Ja. En dan kriebelt het nog steeds. Ja. De klopt. Friese roots. Ja, klopt. Ja. En dan ga je een liedje schrijven in het Fries. Ja, klopt. Ja. <laughs> ja. Dat, uh... Jeukte dat zo, dat Friese bloed? <laughs> nou, ik, uh, ik weet dat... Of is het een, er een... een verlengde van? Het, nou, het, is, het is wel iets wat ik ben. Ik ben Fries. En uh, ja, het is toch... Ik kom ook nu ik in Zandvoort, we woon uh, ook weer, weer terug bij Friesland. We gaan ook weer terug. Maar, uh, uh, ja, dat jeukt dus eigenlijk wel. En, ja, ja, ja, ja. En da, ja, en ook, ja, moet uh, je even goed nadenken. <laughs> Want, ja, het is gewoon, ja, wel waar ik vandaan kom. Ja, dus, natuurlijk. Het, is, het zijn je roots. Het hè, zijn je roots, je roots, roots mijn roots en mijn ouders en iedereen woont daar ook, mijn vrienden ja, en, en ja. Is ja. dat, uh, dus dat liedje daar <laughs> ook op geschreven? Um, het liedje, ja, nee, dat, dat gaat eigenlijk over dat je uh, mensen om je heen verzamelt die bij je passen. Zo zeg ik het altijd okay. maar. Dat is gewoon, ja, want niet iedereen past bij, bij, bij je en dat hoeft ook niet. Nee. Maar het is soms wel ja, gewoon belangrijk dat je een positieve sfeer om je heen verzamelt. En dan maakt het niet uit of je in Friesland woont of in Zandvoort. Het kan, kan overal en het maakt ook niet uit uh, of, ja, hoe je eruit ziet of hoe je bent. Het is maar net van... Ja, die bij je past. Ja. Nu gaat dit liedje ja. Uh, uh, ja. naar het Songfestival. Ja. En wanneer is dat? Nee, die gaat niet, nee, die gaat niet naar het Songfestival. Oh, die gaat niet? <laughs> nee, nee uh, hij is helaas niet doorgegaan naar oh. uh, de volgende ronde. Dat is jammer. Ja, heel jammer. Want ik, uh, ik, ik had er wel een positieve ja. uh, ja. gedachte oh, ja. bij. Ik dacht van, nou, dat is best een leuk liedje. Maar uh, helaas, er waren ook andere leuke liedjes. Dus ja, je kunt niet altijd... Uh, maar dat is dus, dus uh, heel jammer uh, jammer helaas gestopt. Ja. Ja. Ja. Dat stopt jou niet in het blijven zingen in het vries, toch? Nee, want ik, ik wil op zich nog wel... Wel meer doen met Fries. Ja, dat lijkt me ook heel leuk. Ja, en, uh, want, uh, heb je ook als voorbeeld Twaris? Want Twaris is natuurlijk ook een bekende Fries. Uh, ja, ik vind uh, Twaris ook heel erg. Uh, dat is wel een voorbeeld. Want ze ja. hebben, zij hebben echt, volgens mij ook als enige, gewoon echt een heel grote hit gescoord Klopt, met hun ja. nummer. Ja. Want zij, zij, volgens mij, hebben ze, zijn ze ook in, uh, in Engeland gedraaid. Als ik het een beetje goed heb. kan herinneren ja, ja, ja, als ik het ja, heb ja, gelezen ja, ja, en zo. Ja, ja. Dus ja, dat, dat, is ja. Natuurlijk wel heel, dat is natuurlijk wel heel bijzonder eigenlijk. Want het, het is gewoon, het is wel een, ja, Friese taal ligt wel dicht bij Engels. Maar ja. Ja, het is maar afwachten of, of het wat opgepikt. het aanslaat. <laughs> het is, ja. Dat is wel, ja. ja, het ja. is wel heel knap. Ja. Ja. Ja. Nou ja, het is een, een officieel taal uh, geworden een aantal jaren ja. geleden. Ben je er blij mee? Ja. Um, of hoeft dat niet zo nodig? Ja, ja nou, ik, ik denk wel dat het echt een taal is. Het is echt, uh, ja. ja, naast Nederlands... Is Fries wel een, een echte taal. Ja. Ook, ja, het, is, het, het is toch geen dialect. Want het heeft toch echt een eigen grammatica. Ja, Dat is de voorwaarde voor een eigen taal, hè? Dat je een eigen grammatica hebt. Ja, het is toch dat maakt net een beetje verschil met dialecten. Ja, dialecten die gaan over Maar die zijn er ook, denk ik wel, in het Vries. Toch ook wel onderling. Ja, dat klopt. Ja, ik zit bijvoorbeeld, ik kom meer uit de klei, zeggen ze. de klei, met de I. En er zijn andere die komen meer uit de wouden. En die zeggen meer woden en oden. Ja, ja, ja. Leeuwadders, dat is Leeuwadders en een ander... Leeuwarden. Een, Leeuwarden. Ja. Leeuwarden, ja. Ja, Leeuwarden. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mooie stad. Ja, ja, ja, zeker, heel gezellig. Ja. Ja, heel gezellig, ja. bij de wagen. Mooi. Ja, ja. ja. en... Uh, Het is trouwens oh. heel mooi, Friesland is heel mooi. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Het is wel zo als ik de Afsluitdijk af ben en je komt in Friesland kom uh, binnen, dan ja, zie en je oh, al groen. groen. Dan uh, ja, ben je thuis, hè? <laughs> dan je dat ook ja. zo, als je ja, rijdt ja, door ja. het bos. Ja, dat is waar. <laughs> en hier is het ook wel mooi, hoor. Maar, maar ik kan me voorstellen ja. dat uh, als je naar Friesland gaat, dat je een soort van thuisgevoel hebt. Ja, en je zegt net we gaan terug. Ja. Dan moet ik het zien? Ga je weer terug emigreren? Ja, we gaan. <laughs> nee, we gaan gewoon weer terug. Ja, ja. Dus uh, ja, uh, ja. Oh ja. Als, als, als daar kies werk je dan en dan voor. Daar. Ja, ja, ja. Dus, uh... En dan ga je ook weer verder met het schrijven van uh, van Friese werken. Ja, ik, dat, ben ik, dat ben ik wel voor plan. Ja. Ben je ja. al bezig? Ja, ik ben nu thuis bezig met, uh, met wel wat dingen schrijven. En ik zou dat dan samen met die gitarist doen. Waarmee ja. ik dit nummer ook heb opgenomen. Oh, oh, oh. Okay. Ja. En dan, ja. uh, dan, dan heb ik u... dan ook weer meer tijd voor als u daar weer heen gaat. Ja. En dan treden jullie ook op, of is dat niet de bedoeling? Dat is wel de bedoeling. Nog een afscheidsconcert dan in Zandvoort? <laughs> uh, daar heb ik op dit moment nog niet over nagedacht, maar uh, je weet het niet. Ik zou het spelen met Noordje Olimul. Ja, wel oh, misschien, uh, misschien ja. is dat een In het museum is het wel gezellig op een zondagmiddag. Misschien is dat wel. Dat zou ik zeker doen. Jacques, kunnen wij luisteren naar Ries liedje? Gezongen door Monique Dijkstra-Smits. Ja, dankjewel. Ik ben benieuwd. Sleep lekker, my soul. Keen nacht met je van valse leven. Liefde voor meisje. Liefde de poppen is jouw tijd. Zet zijn wist dat. het te noemen, Als je er bewuster bent, is het dan nog steeds hetzelfde? Soms is ik in liefde van meisjes, dus ik hoop dat mijn liefde sterk in haar is. Voor tijd om dat te weten, sliep nou, nog maar nog zacht. in vroeg van meesten die net binnen. Hagin vroeg van meesten. Het is toch leuk om te Een uh, origineel Fries luisterliedje. Uh, Monique, uh, werd net al gevraagd. Ja. De de titel. Is ja. het net bin, binnen? Ja, diep net. Ja, klopt. En dat is letterlijk? Uh, dat is betekent, uh, letterlijk betekent dat mensen die het niet zijn. En wat okay. bedoel je daarmee? Nou, dat bedoel ik mee dat, uh, ja, uh, wanneer ben je eigenlijk een mens? Dat is eigenlijk waar je over moet nadenken. Een beetje met dit nummer, zeg maar. Dat, of niet moet, maar dat mag. <hijen> maar uh, ja, een beetje van, nou, wanneer, wanneer ben je nu eigenlijk een mens? Mm -hmm. wat versta eronder eigenlijk ja dat is eigenlijk een beetje wat... wordt het ook uitgelegd in het liedje nee, nee want dan moet mensen al, moeten mensen het moet je zelf in, bedenken ja. Ja. dus de vraag zelf die, ja. uh, die jij legt ja. bij, uh... eigenlijk wel ja. Ja. blijft ja. het jouw stijl? het Friese luisterliedje Um, of ga je terug naar rock? en uh... nou, ik, Ja, ik vind het eigenlijk beide leuk. Ik ben momenteel ook zangeres in een, een coverband. De, ja. de Party Rockers. En Goed Fout. <lacht> ja, en Goed Fout. De, de, dus we, ja. Daar richten we ons wel meer met bedrijfsfeesten. En uh, kleinere uh, feestjes. En wat, wat zingen jullie dan? Uh, wat voor repertoire? Nou, dan hebben we, bij, bij Goed Fout hebben we bijvoorbeeld ook uh, ja, Dolly Parton. En night ja, to 5. Dat, <lacht> <lacht> ja, dat is toch goed? En dat vind ik ook heel leuk. Zeker voor feesten en partijen moet het leuk zijn. <lacht> ja, en bij de Party Rockers. Hebben we dat meer de rock uh, sfeer. Ja, dus eigenlijk, ja, ja, ja. ja easy-deasy well, easy, uh, noemen we ook. dat vind ik ook heel erg leuk. <laughs> ja, ik vind, vind het grappig dat je uh, heel erg uh, breed zit. Van luisterliedjes tot ECDC. Ja. Uh, een ja, aantal kan, artiesten blijft kant. in dit vakje zitten. Ja. En als je in het vakje luisterliedjes zit, is dat natuurlijk ook, ook hartstikke leuk. Maar bij jou zie ik ongeveer alles voorbij komen. Ja. Dat, Veruiz... is, dat is wie ik ben. Ik, ik, ik hou ja, ja. gewoon van heel veel uh, ja. Ja, verschillende dingen. Dat, vind ik, dat, dat, is gewoon, ja, dat is gewoon leuk. Dat komt er dan ook uit. Maar, uh, ja. De partyband is natuurlijk de partyband. En jij gaat verhuizen. Ja, klopt. Ja. Ga je daar een nieuwe partyband uh, uh, oprichten Of ga je nog een beetje met deze partyband uh, proberen door Nederland te trekken? Ja, ik ga... Ik ga proberen met deze partyband uh, inderdaad door uh, Het is ook een afstand. Tour. Het is ja. wel een afstand. Ja. Maar ja, ze, ze waar, spelen... Waar, waar, zijn de roots, waar is de roots van de partyband? Die in uh, Warmer. Warmer. Ja. Ja. ja. Nooit Holland. Ja, maar we spelen door heel Nederland. West-Fries. Dus, uh, West-Fries, ja. Dus ook, ja. Een beetje, ook een beetje ja, Friesland. Ja. Je moet toch iets over. Voordat we daar weer commentaar op krijgen. Maar leuk, Monique. Ja, ontzettend leuk. Ja. Ik zou... Toch emen op een, uh, een afscheidsconcert. En, ik ga wel, uh, ga we gaan wel uh, kijken. Hier kan je okay. zeer geholpen worden door onze hoofdredactrice, die heeft uh, okay. grote contacten in, uh, in het museum. Okay. Um, bedankt u voor je komst. Ja, ook heel erg bedankt dat, dat, dat ik je... hier mocht zijn. Hartstikke leuk. Ik het hartstikke leuk. Ja, en leuk. wens je we heel we veel succes. Dank je wel. Dank je wel. Dank of, nee, of, uh, die nee ik uh, ga Noortje wel, hè, want die wil ja, dat altijd lijkt me deze, Ja, want die, dan kun je in het museum. Ja?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 9 uur.